Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alle Nederlanders in Jemen het dringende advies om dat land te verlaten. Gisteren werden Nederlanders al ontraden om het land te bezoeken. Redenen zijn de politieke onrust, een verhoogd risico van terroristische aanslagen, een permanent hoog ontvoeringsrisico en oplaaiende tribale ongeregeldheden. In Jemen zijn nu veertig geregistreerde Nederlanders, zes van hen werken op de ambassade en van hen blijven er vier achter. De Nederlandse ambassade in Jemen blijft zeker tot 12 augustus dicht.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 Het weer dan nog? In het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. Het wordt dan 21 graden. Dit was het.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 Waardoor een stuk herkenning ontstaat en waardoor je eigenlijk gelijk dat al in de picture hebt. En wat zijn dan de randvoorwaarden voordat je opgenomen mag worden? Uh, de randvoorwaarde om uh, opgenomen te worden is dat je. Uh, uh, dat er moet sprake zijn van een verslavingsproblematiek hè, als je binnen de kliniek uh, opgenomen wil worden. Uh, dat er een, uh, een verwijzing moet zijn van, van een specialist, dus van een huisarts of een ander.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 Oké, okay. ja. nou bedankt voor je voor je inbreng. Graag gedaan. Ja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 All my prayers. In I need you, I know that you'll be there. Cause no one could ever love me like you could. I'm hoping that you'll hear these prayers of mine. I'm hoping that we'll be together for all time. No one could. rescued from your sins today. Hallelujah. Yeah. Yeah. Well, let's celebrate our salvation.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 En het woordeel Er is niemand hier op aarde Zonder fouten, zelfs niet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 een klein, arm en rijk van sterken en van zwakken bij hem is iedereen gelijk